Wilders noemt de Vrijspraak op alle punten een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. Hij zei verder dat hij met zijn uitspraak ook de bedoeling had soms grof en beledigend te zijn. De vrijheid van meningsuiting, dat kan soms grof zijn. Dat kan soms zijn wat mensen niet willen horen. Dat komt mij ook dagelijks voor wat mensen over mij zeggen. Dat moet kunnen. Dat kan nu gelukkig ook.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 Hij werd gisteren vrijgelaten nadat hij een kleine drie maanden had vastgezeten op een onbekende locatie. De Chinese autoriteiten lieten hem gaan omdat hij problemen met zijn gezondheid zou hebben... en omdat hij een bekentenis zou hebben afgelegd over belastingfraude. EWW is weer thuis in Peking en naar hij zegt in goede gezondheid. Hij wil verder niets zeggen totdat zijn proces begint. Dat is waarschijnlijk over een jaar. De arrestatie van de kunstenaar leidde tot internationale protesten.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 Deze toename van de werkloosheid zit vooral onder vrouwen. En wij denken dat het te maken heeft met de collectieve sector... waar de werkgelegenheid veel minder groeit dan in het recente verleden het geval was. We zien in de zorg minder groei en we zien in het onderwijs... en bij het openbaar bestuur zelfs een lichte daling van het aantal banen. Er zijn nu zo'n 400.000 Nederlanders zonder baan. In 2010 daalde de werkloosheid vrijwel voortdurend. De Taliban noemen de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan een symbolische stap. In een verklaring schrijven ze dat de terugtrekking niet ver genoeg gaat en het geweld toeneemt zolang de militairen blijven. De Afghaanse president Karzai verwelkomt de aankondiging van de VS. Hij ziet het als een goede stap voor Afghanistan en zegt dat de Afghanen zelf hun land zullen beschermen. De Verenigde Staten halen de komende anderhalf jaar 33.000 militairen terug. Volgens president Obama is het verantwoord om te beginnen met de afbouw van de troepen... nu Osama Bin Laden dood is en Al-Qaeda en de Taliban zijn verzwakt. Ook Frankrijk heeft aangekondigd dat het zijn 4.000 militairen... de komende anderhalf jaar terugtrekt uit Afghanistan. Het weer buien met kans op onweer. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het maximaal 18 graden. Van WB Verkeersinformatie, er staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Eenbrugge 4 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoete Rijndijk 3. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afrit Beek en knooppunt Velpenboek 9 kilometer langzaam rijden. En op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen de Afrit Leerdam en knooppunt Gorkum 3 kilometer.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 Goedemorgen, met of zonder discretionaire bevoegdheid ben ik bij u, tot 12 uur. Het zijn prachtige kleuren op mooie kaarten en oh zoveelzeggend... want ze vertellen waar in Nederland op welke partij gestemd werd. Opgetekend vanaf de eerste directe verkiezingen in 1848. En allemaal terug te vinden in het boek Verkiezingen op de kaart. Daarin worden liberalen, sociaaldemocraten en christendemocraten letterlijk in kaart gebracht. Mede-auteur Ron de Jong zometeen met de details. Vrouwelijke aapmensen bewogen zich veel verder van hun god dan ooit gedacht werd. En ook veel verder dan de mannen. Hoe zit dat en wat zegt dat? Gingen zij ook achter de manboets aan. Radio Nieuwslicht heeft zich verdiept in de gangen van de vrouw onder de aapmensen. En wilt u ook nog Sweet Dreams op Oerol zien? Surf naar degids.fm. Eerst wat mij opviel in het nieuws, de stadsdichter van Almere heet Mario Without en hij is wit heet, want zijn gedichten worden tegen de afspraak in niet gepubliceerd. Wat is er aan de hand in de gemeente Almere? Stadsdichter Mario Without is aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen, Mario Without hier. We hebben maximaal vier minuten om dit akkefietje te praten, uh, op te lossen en even scherp te stellen. De klok loopt. Kunt u de eerste strofe van een niet gepubliceerd gedicht voordragen, meneer Without? Dat is, het kind dat ik ook nog ben, dat voelt zich niet echt gewenst. De ogen droog en hetgeen jij zegt, je slaat toch alles onder me weg, als je mijn geloof ideologie noemt. Door mijn aderen stroomt Coca-Cola en cholesterol van McDonald's, net als bij anderen uit Holland. Maar van Geert mag je niet bidden naar Mekka. Knieuw richting Venlo, niet naar Mekka. Van Geert mag dat niet. Bid richting Venlo, bid richting Venlo. En dit gedicht mocht niet? Nee, dat... Uh, Voor wie niet? Uh, De PVV, uh, er zijn twee verhalen van de gemeente. De PVV is geen issue in Almere. Nou, dat is natuurlijk wonderlijk, want we zijn... Uh, of we, de PVV is hier de grootste partij. En het andere was dat ten tijde van de verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen, toen ik dit gedicht ter publicatie aanbood, zou dit gevoelig liggen bij de PVV. Nou, ik heb de PVV gesproken en uh, die waren het inhoudelijk niet met het gedicht eens natuurlijk, want ze komen er niet makkelijk vanaf. Maar ze zeiden wel, je hebt het volste recht om dit te zeggen als stadsdichter. Waarin had het gedicht gepubliceerd moeten worden, of waarop? Op de website van de gemeente en in een lokaal huis-en-huisblad op de gemeentepagina's, zeg maar. En, en dat ging natuurlijk verkeerd. al verkeerd wel, dus dat ligt een beetje precair en gevoelig wellicht in die gemeente. Wie is daar nou precies verantwoordelijk voor? In eerste instantie natuurlijk de wethoudercultuur cultuur en in laatste instantie het hele college, denk ik. En die houden uw gedichten tegen? Ja, ja. Uh, ik heb zo'n dertig gedichten geschreven als stadsdichter. En uh, daar zijn er heel veel niet van geplaatst, waarvan drie duidelijk uh, gecensureerd, dat ik ook mailtjes heb gekregen van... Daar gaan we niks mee doen. Dat gaat om het gedicht wat ik net voordroeg, bit richting Venlo. De stroven eruit, het gaat om een gedicht over uh, afzettingen en dranghekken. En een gedicht dat heet 9 van de 39. En die zou allemaal gevoelig liggen. En zijn er afspraken gemaakt uh, met de gemeente over wat er wel en wat er niet uh, gepubliceerd zou kunnen worden, eventueel bij voorbaat ooit? Nee. Nee, nee, er zijn wel afspraken gemaakt van uh, regelmatig publiceren we gedichten. Nou, uh, ik heb daar zelf ook van geleerd. Regelmatig kan ook betekenen eens in de tien jaar. En uh, terwijl de artistieke vrijheid van de dichter zou natuurlijk het uitgangspunt moeten zijn. Niet wat de gemeente wel of niet graag wil horen. Ik vind Almeer een prachtige stad. Ik woon hier ook al elf jaar met heel veel plezier... Het is echt een hele mooie woonstaat, heel anders dan mensen denken. Maar ook hier uh, zijn mindere kanten. En mijn taak als stadsdichter is om over de mooie dingen te schrijven... maar ook over de niet mooie dingen. En als er gevoelens zijn van onbehagen en verdriet... moet ik die ook verwoorden als stadsdichter. Ja, gevoelens van onbehagen en verdriet jegens één bepaalde partij natuurlijk, hè? Nee, want kijk, toen ik wat over de, de Partij van de Arbeid schreef... of over een andere oppositiepartij, toen heb ik niemand gehoord. Dat mocht wel, maar... Uh, Bijvoorbeeld niet over de PVV, en dat is natuurlijk raar. Maar U zegt drie gedichten zijn er niet geplaatst, dan zegt de gemeente: niet. Uw verhaal klopt niet. Er zou slechts één gedicht niet geplaatst zijn, en dat ging over Wilders. Ja. Had niets met Almere te maken. Ja, nou, ik wil de, de gemeente niet, uh, niet te hard afvallen, maar uh, ik, ik zou bewaarschijnlijk mailtjes kunnen laten zien dat het om nog twee dingen gaat: het gaat om afzettingen en dranghekken. En negen van de 39, die zijn alle twee ook niet geplaatst. Dus Een de gemeente idee, moet nog ja. maar eens even goed het uh, grote stadsdichtersdossier uh, opslaan, dan zien ze dat zelf ook in. En er was ook nog gedoe dat u met krijgt een gedicht wilde schrijven op straat. Wat was dat dan? Ja, uh, ik had, er, er was een uh, school en die hadden wat kinderen, hadden wat giraffes op straat gekrijt. Nou, dat mocht niet van de gemeente. Dat moest op straffen van een boete en zou weggehaald worden. Ik vond het zo belachelijk dat ik dacht, ik ga ook een gedicht op straat krijten. Nou, dat heb ik gedaan. Dat is uh, politiewerk geworden. wat. Ik ben bijna in de boeien geslagen. En een week later bleek van, uh, dat mag best wel, want het is gewoon een creatieve uitingsvorm om dingen op straat te krijgen. Je mag geen reclame maken, maar ik was geen reclame aan het maken. Ik was als officieel stadsdichter van Almere een van mijn gedichten op straat aan het krijten. De tijd is om. Mario Without, zijn periode als stadsdichter zit er bijna op in Almere, maar hij is het nu nog. Hartelijk dank. Graag gedaan. Deze muziek betekent dat we een wetenschappelijke blik werpen op het nieuws. Vandaag over de aapmensvrouw, of zeg maar de aapvrouw. In de prehistorie waren het juist de vrouwen die erop uitrokken en de mannen die thuis bleven. Die conclusie wordt getrokken door een internationale groep van evolutionair antropologen. Zij onderzochten het gedrag van de allereerste aapmensen, zo'n 2 miljoen jaar geleden. En publiceerden daarover afgelopen weken een artikel in het wetenschappelijke blad Nature. Goedemorgen Jan van Hoofd. Goedemorgen meneer Maurits. U bent emeritus hoogleraar gedragsbiologie. U promoveerde een aantal uh, jaren geleden op het gedrag van mensenapen. Dus u weet er het nodige van. Maar er bestaat natuurlijk toch een verschil tussen mensapen en aapmensen. Wat is dat verschil precies? Uh, nou ja, ze zitten zo'n beetje tussen wat wij de huidige mensapen noemen. Dat is simpelweg gorilla orang-outan en ons in. En eh, als je vroege, ik, ik praat liever over voormensen en vroegmensen... als je die vroege voormensen ziet... die lijken natuurlijk nog in een aantal opzichten... sterk op onze hedendaagse mensen. Ze hebben bijvoorbeeld armen waarmee die kort zijn... Eh, met typische van die haakhanden. Ze hebben voeten waarmee ze nog de duim kunnen gebruiken... om iets vast te pakken. Ze kunnen dus op takken lopen. Als je later komt, dan zie je dat die benen langer worden... dat de voeten ook geschikt zijn om lang hard te lopen, wat mensapen niet kunnen. En de schedelomvang neemt toe van ongeveer iets van een halve liter... en dat is niet veel meer dan van een chimpansee... tot de 1,4 liter die we nu hebben. Wij zijn 1400 cc'ers, hè. En uh, daar gaat mee gepaard dat we een iets grotere, hardere schijf hebben... en de dingen dus ook wat uh, beter op orde kunnen zetten. Wij kunnen beter nadenken. Ja. En wat is er nu gebleken, staat in het blad, Bladnetje... dat vrouwelijke aapmensen zich veel verder van hun god waren dan mannetjes. Kun je stellen dat die vrouwelijke aapmens al aardig geëmancipeerd was... ruim 2 miljoen jaar geleden? Uh, nou, nee, dat kun je dus helemaal niet zeggen. Iemand anders die gebruikte de term ze zijn moediger. En ze begraven zich ook niet verder van hun grot. U moet zich dat zo voorstellen... Die wezens, die voormensen, die leefden net als bijvoorbeeld chimpansees... in sociale gemeenschappen. En die trekken over grote afstanden, maar ze hebben een thuisbasis. En eh, nou blijkt dat die vrouwtjes die men daar gevonden heeft... en de mannetjes die men daar gevonden heeft... en we zullen daar misschien nog kunnen hebben over hoe ze dat gevonden hebben... maar dat de vrouwtjes van veel verder vandaan komen dan de mannetjes. Zo'n gebied dat is ongeveer iets tussen de 2 en de 30 kilometer in Doorsnee... waar zo'n groep in rondtrekt. En daar hebben ze een vaste basis, een god. En de mannen blijken nou geboren te zijn... en zullen we waarschijnlijk ook overlijden in de buurt van hun leefgebied. Terwijl de vrouwen waarschijnlijk van elders komen. Van hoever, weten we ook niet kunnen we niet zeggen. Die kwamen van een andere groep eigenlijk, die gingen die, op zoek naar een andere man. Die gingen wel op jacht, maar dan aan de mannen. Die gingen op jacht, naar dan de mannen. En je zou kunnen zeggen, zodra die uh, vrouwtjes in hun geboortegroep groot geworden zijn... en adolescent worden, dan, uh, dan, uh, dan vinden ze het thuis niet meer helemaal zo uh, lekker... En dan gaan ze er hard op. En dan trekken ze... en ze sluiten zich blijkbaar. Kijk, dat is wat we afleiden... omdat ditzelfde gebeurt bij chimpansees... onze naaste verwanten. Dan moet je altijd verbazend uitkijken... om het thema dat over te plaatsen op een andere soort... want soorten verschillen onderling nogal eens. Maar eh, daaruit leiden we af... dat eh, bij chimpansees het is zo... dat jonge vrouwtjes, die trekken op een gegeven moment weg die zoeken een gebied op waar het goed leven is... en vooral ook waar ze mannen aantreffen... die eh, bescherming aan ze bieden. En eh, nou, dan voelen ze zich daar prettig... en dan vesten ze zich daar, krijgen jongen... op dat moment veranderen de zaken natuurlijk in zoverre... en dat mag je ook aannemen dat dat bij die voormensen het geval is geweest... dan zitten ze in dat nieuwe leefgebied, in die gemeenschap... krijgen daar hun jongen, of kinderen zoals je wilt zeggen... En dan worden ze natuurlijk ineens vreselijk honkvast. Want de mannen zijn wel degene die er veel vaker, althans bij een van die twee soorten die men gestudeerd heeft, erop uittrekken om waarschijnlijk in verre omtrek voedsel te zoeken. En de vrouwen zullen meer aan de thuisbasis gebonden zijn. Maar er is toch wat veranderd meneer Van Hoof, want eh, afgezien van de hersenen en de andere lichaamsvormen, eh, vroeger ging dus die, die vrouw op stap, op jacht naar een man. En, en tegenwoordig is het zo dat je wordt als man met je koffers het huis uitgestuurd als er iets mis is. Nou, nee, het is niet helemaal zo. Er zijn bij een heleboel menselijke gemeenschappen. Maar de vrouw... Ik heb het over de mens hoor. Ja, nee, maar ik bedoel, als ik het nu over de mens heb. dan wordt die uikerhuwelijk. komt in de familie van de man terecht. Dus dat is allemaal heel vers verschillend. Maar bij uh, deze dieren is het dus zo. of deze voor mensen moet ik zeggen. of half mensen. of vroeg mensen, hoe je het allemaal noemt. Uh, maar dat is natuurlijk een geleidelijke schaal. ergens van een voor want die bestond toen ook nog niet. De chimpansee is een hedendaagse soort. De gorilla is ja. een hedendaagse soort. En er is een gemeenschappelijke voorlopers... en die leefde zo'n 6, 7 miljoen jaar geleden. En de wezens waar we het nu over hebben... die leefden zo'n 2,5 miljoen jaar geleden. Ruweg. Ja. En, en dat enig, waar... idee, ja? enig idee waarom die mannetjes bij elkaar bleven... rond het gebied uh, van die god? Um, we hebben wel enig idee... maar dat is natuurlijk ook allemaal relatief speculatief. Maar dat leiden we ook weer af naar... Uit vergelijkingen met hedendaagse mensapen. bijvoorbeeld de chimpansee. Daar leven de mannen in meermansgroepjes. De mannen vormen de kern van de gemeenschap. Die verdedigen bij chimpansees een leefgebied van goede kwaliteit. Die hebben ook stamoorlogen. Ze, ze vechten vaak met mannengroepen in de buurt om hun gebied veilig te stellen... eventueel uit te breiden. Yeah. En dat gaat er behoorlijk breed aan toe. We zouden kunnen zeggen, chimpansee en mensen zijn eigenlijk de enige twee diersoorten... waarvan je bij wijze van spreken regelmatig in het 8 uur kunt leveren dat ze elkaar weer eens hebben afgeslacht. Hm. Maar eh, die mannen die zijn dus die ontlenen hun kracht bij chimpansees althans... aan het feit dat ze onderling verbonden zijn. En dat... hoe weten ze nu... Uh, dat die vrouwen verder van die grot zijn gegaan... dat ze naar een andere groep zijn getrokken. Hoe zijn ze dat op het spoor gekomen? Nou, dat is het knappe van dit onderzoek. Want het is echt ontzettend mooi onderzoek. Je zou kunnen zeggen, wat ze gevonden hebben... dat had je wel enigszins kunnen verwachten. Maar wat blijkt... Um, in mineralen... op de grond waar planten hun voedingsstoffen uittrekken... daar zit een stof en dat is strontium. En die komt in twee vormen voor. Isotopen noemen we dat. En die zit in planten. Die komt in het lichaam terecht van de dieren die het eten. En tegen de tijd dat de tanden worden aangelegd... dan wordt dat strontium in het emaiën, in het tandglazuur vastgelegd. Ja. En dat zijn twee soorten stoffen. En in elke geologische omgeving... is de verhouding van die twee strontiumvarianten... we noemen dat isotopen, die is verschillend. En nu vinden ze dat in de grote kiezen in die grotten... die ze daar onderzocht hebben waarvan ze aannemen dat die van de mannen zijn... Plausibele aanname. dat daar de strontiumverhouding is zoals in dat gebied. Ja. En dat bij de kleine volwassen kiezen... dat daar de strontiumverhouding niet is zoals in dat gebied. Dus die moeten tijdens... op het moment dat die tand aanleg tot stand kwam... dus dat ze nog jong waren en die tanden begonnen te groeien... moeten ze elders geleefd hebben. Ja. En moeten dus later verhuisd zijn... Ik ben heel erg benieuwd naar mijn eigen stronts in verhouding, meneer Van Hoek. <laughs> ja, de mijne komt uit Arnhem. <laughs> Hoe betrouwbaar is die conclusie, denkt u? Uh, die, die is zo betrouwbaar. Uh, uh, je wil graag nog wel wat meer gegevens zien. Want ze hebben al elf kiezen van één bepaalde soort te pakken... en acht van een ander soort. Het zijn twee zeer verschillende soorten mensen, maar voor beide lijkt het op te gaan. Ja, die tanden die worden in in aardlagen gevonden, die zijn niet altijd gaaf, die zijn wel eens beschadigd. En dan neemt men bijvoorbeeld aan, heel plausibel... dat de grote kiezen van kerels zijn en de kleine kiezen van mannen. Want dat weten we inmiddels uit andere, andere vindplaatsen, dat dat klopt. Ja. Nou ja, 8, 11, et cetera, van die kiezen. In die kiezen klopt het, maar dat zijn natuurlijk steekproeven. Je wil nog wel eens wat grotere steekproeven zien... Uh, en ook met meer zekerheid dat het inderdaad... Dat, want een mannetje begint ook met een kleine kies natuurlijk. Hè? Mm. Maar op een gegeven Gaan moment is die er en dan groeit die ook niet meer. Dus dan ligt dat vast. Dus dit zijn allemaal wel redelijk overtuigende aanwijzingen. Hartelijk dank. Jan van Oof, emeritus hoogleraar gedragsbiologie. Graag gedaan. De Gids heb ik nog een, een overzicht van Nederland. Hoe zag het eruit in 2006 en hoe ziet het er nu uit? Als ik nu op deze knop druk, dan ziet u wat voor aardverschuiving er is geweest... hoe Nederland van kleur is verschoten. Blauw wordt het. Al het groene hier wordt opgegeten door het donkerblauw van de VVD... en door het lichte blauw van de PVV. De PvdA heeft zich hier wel gehandhaafd, maar het is eigenlijk van groen naar blauw. Ja, we zien het in één keer. De Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar leveren een fraaie blauw, gekeurde, blauw gekleurde kaart van Nederland op. En deze kaart mag natuurlijk niet ontbreken in de net verschenen atlas verkiezingen op de kaart. Een verzameling van kaarten van Nederland die een inzicht verschaffen in het politieke landschap van 1848 tot heden. In de studio in Den Haag zit historicus Ron de Jong. Hij werkt bij de kiesraad en is mede-auteur van die atlas. Goedemorgen, meneer de Jong. Goedemorgen. Van overwegend groen van het CDA kleurde de kaart blauw van VVD en PVV. Als liefhebber van verkiezingen en kaarten moet dat uw hart sneller doen hebben, kloppen of niet? Jawel, dat is natuurlijk al heel, heel erg mooi als een kaart zo verschiet van kleur. Maar we moeten daar wel mee oppassen, want het is enigszins misleidend. Um, als we bijvoorbeeld in de jaren tachtig kijken, we kijken naar de PvdA en CDA. Dat waren reuzen, die haalden elk ongeveer een derde van de stemmen. Dus je moest toen een aardig percentage halen, wilde je de grootste in de gemeente zijn. Tegenwoordig bij de huidige versplintering van het partijwezen heb je veel lager percentage nodig... Dus um, de VVD, die uh, ongeveer 20% van de stem heeft gehaald... Um, heeft pak tegenwoordig dus heel veel gemeentes als de grootste. Maar dat is, daar, daaruit kun je dus niets afleiden over hoe groot die partij eigenlijk is. Nou heb ik een paar van die kaarten op voorhand mogen bekijken. Maar wat zijn voor u nou heel bijzondere kaarten uit het boek? Nou zelf vind ik het een heel leuke kaart um, die de uitslag van CDA in 1982 met 2003 vergelijkt omdat het CDA in beide eh, jaren ongeveer evenveel, een even groot percentage van de stem behaalde, ongeveer 29%. En dan zie je dus heel aardig in welke gemeente eh, het CDA in de tussentijd gewonnen heeft en in het andere verloren. Ja, zoals we wel kunnen vermoeden, heeft het CDA vooral verloren in katholieke gebieden, in Brabant en Limburg. Maar opmerkelijk genoeg heeft het CDA vooral gewonnen in um, gebieden die een protestantse signatuur hebben. Dus wat wij eigenlijk een beetje wel eens gemakshalve de Bijbelbelt noemen. Ja. En dan hebben we het vooral over Zuid-Holland, de Waardegebieden... Alblassenwaard, Krimpenenwaard, Zeeland, uh, de gemeentes langs de, het Veluwemeer. Je zou kunnen zeggen dat het balkende effect is zichtbaar. Ja, wie weet, misschien is dat wel zo. Zelf denk ik dat het toch wel iets structureler is... en dat dat wijst op uh, dat het CDA steeds protestantse wordt... Vooral in het zuiden zie je bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezing natuurlijk een aardverschuiving. Het katholieke zuiden was groen van het CDA, werd blauw. Dat lijkt mij heel bijzonder. Uh, ja, het, is wel een, uh, het, is een, het verlies van het CDA heeft duidelijk te maken met, uh, met het katholicisme. Het is moeilijk om dat precies aan te duiden en te bewijzen. Maar het is wel het geval dat uh, met name katholieke streken en gemeentes het CDA sterk verliest. En in uh, West-Brabant uh, zag ik een beetje andere type kleuring. Ja. Wat maakt u daaruit op? Nou, West-Brabant is in zoverre uh, opmerkelijk. En dan hebben we het vooral over de gemeente uh, <coughs> zeg maar, uh, Putten, uh, Woensdrecht, Haldenberg, uh, Rukve. Maar ook in het uh, oostelijk deel van uh, Zeeuws-Vlaanderen. Daar zien we eigenlijk vanaf 1967 al dat uh, nieuwe partijen... Um, die het uh, politiek stel zeg maar, willen opschudden, um, daar een relatief grote aanhang ha halen. Dus dat is in 1967 de, de Boerenpartij... Uh, in 1994 de oudere partijen en de Centrumdemocraten, uh, later de LPF en de, in 2010 uh, de PVV. De oudste gedrukte kaart en de atlas is die uit 1897 en is van een reclameaffiche van een bodega, ja. zeg maar een drankhandel. Ja. Waarom gingen die goede sier maken met, uh, met de verkiezingsuitslag? Nou, dat, we, dat weten we natuurlijk niet precies. Maar het vermoeden bestaat wel. dat. Um, of, althans, we weten zeker dat aan het eind van de 19e eeuw... Uh, de, de politieke betrokkenheid heel groot was. Um, er werden in, je had toen een uh, districtstelsel. Hè, dus dat, um, in elk district werd een Kamerlid gekozen. En er werden vaak verkiezingsvergaderingen gehouden... waar de, de uh, kandidaten met elkaar in debat gingen. Er was toen soms, veel meer belangstelling dan daarna? Hè? Ja, er zaten soms 2000 mensen bij. En die, uh, die joelden en juichte als uh, de eigen kandidaat aan de beurt was. En die vloot de tegenstander uit. Dus er was een hele grote betrokkenheid. En ik vermoed dus dat, uh, dat zo'n drankenhandel hier gewoon brood in zag. Het is gewoon een manier om een reclame te maken. Een Omdat je dacht bij Misschien dat komen veel mensen er is uh, flink wat winst te behalen daar. Nou. Uh, ja, ik denk het ja. ja. Nou ja je, je moet dit gewoon als reclame zien. Ik bedoel, uh, mensen doen een grote aankoop en dan krijgen ze een mooie kaarten bij. En op die kaart uh, zie ik allerlei soorten. Ja, ik, ik weet nog niet meer precies of het die kaart is, maar allerlei soorten uh, liberalen staan ingekleurd. Ja. Nou, het liberalisme, uh, ja, je moet eigenlijk kijken naar de. Als je in de 19e eeuw kijkt, dan, moet je eigenlijk, dan heb je een onderscheid tussen links en rechts. Maar dat is niet het huidige onderscheid. Links was, zeg maar, waren de socialisten en de liberalen, oftewel de antikerkelijke, en rechts waren de kerkelijke partijen. En dat was de belangrijkste scheidingslijn bij de verkiezingen. Maar nu had je natuurlijk ook de tegenstelling tussen conservatief en progressief. En daar uh, braken de liberalen onderling over. Dus je had conservatieve liberalen, vooruitstrevende liberalen... radicalen, vrijzinnig democraten. En dat liep zo langzaam aan op... totdat ze bijna net zo rood waren als de sociaaldemocraten. En, dat is heel anders dan tegenwoordig natuurlijk. Ja, dat klopt. Dat komt omdat de overheersende scheidslijn was tussen kerkelijk en niet kerkelijk. En dat is natuurlijk pas um, in het begin van de 20e eeuw langzaam veranderd in de, de tegenstelling die we eigenlijk allemaal kennen als we bij links en rechts denken. Nou, tussen progressief en conservatief. Nou, dan had het ook een beetje van doen met het districtenstelsel, dat de verhoudingen wat beter werden uitvergroot. Ja, en het districtstelsel dwingt natuurlijk toch tot een zekere concentratie bij de partijen omdat je nu, er kan maar één winnaar zijn. En als, als één zeg maar, links zich helemaal opsplits in allerlei kleine partijtjes. en iedereen komt met een eigen kandidaat. dan kun je wel op je vingers aftellen dat het waarschijnlijk rechts met de zetel er vandoor gaat. De samenwerking was geboden. En dat betekent dat je dus, dat, dat er op um, splitsing, partijsplitsing. stond gewoon een straf. Vrijwel de hele randstad, die was eind 19e eeuw nog in handen van de christelijke partijen. terwijl het noorden en het oosten liberaal en socialistisch ingekleurd mm -hmm. staan. Wat kan je daaruit opmaken? Nou ja, de Randstad voor zover het, het platteland betrof. We moeten natuurlijk wel kijken naar Rotterdam, Amsterdam, Den Haag. Die waren toch vooral in liberalen, later in socialistische handen. Maar op het platteland, daar woonden in Zuid-Holland... en gedeeltelijk van Noord-Holland gewoon heel veel katholieken. Wij denken altijd dat katholieken vooral beneden de grote rivieren lopen. Welf wonen. Maar ongeveer de helft woonden boven de grote rivieren... en met name in Zuid-Holland en Noord-Holland en Utrecht... En, daar, en die, die stemden uiteraard ook. En die stemden vooral op, vanwege dat districtstelsel op de protestantse kandidaat. Vandaar dat dat platteland daar heel erg protestants kleurt. En het noorden, eh, hadden ze meer ontkerkeling? Ja, uh, je ziet duidelijk de opkomst van het socialisme eind 19e eeuw hand in hand gaan met de ontkerkeling. En de ontkerkeling, je zou het misschien verwachten, treedt vooral op in steden. Maar in Nederland is dat toch duidelijk eerst op het platteland geval. En met name in Friesland en Groningen. En juist in die streken waar die ontkerkelijking uh, flink was uh, voortgeschreden... daar haalden de sociaaldemocraten eind 19e eeuw ook de beste resultaten. Tot 1918 was er nog geen algemeen kiesrecht, hè? Wie mocht er toen eigenlijk stemmen? Nou ja, dat, dat, um, als je van het tussen 1848 en 1918 kijkt... dan zie je een constante uitbreiding. Steeds werd de grens wat verlaagd... wie er aan de verkiezingen deel mocht nemen. En, maar het criterium was de belastingaanslag. En um, je kunt ongeveer zeggen... Dat je zou verwachten dat het vooral de rijken zijn. Ja. En die, die hadden uiteraard natuurlijk ook kiesrecht. Maar er zaten ook heel veel uh, mensen uh, die kregen kiesrecht. die onder dat belastingregime vielen. Zoals slagers, bakkers, uh, nou, heel veel middenstanders. Want die waren veel aangeslagen in de belastingen. Zie je nou de invoering van het algemeen kiesrecht. voor mannen bij de verkiezingen van 1918. en voor vrouwen vanaf 1922 duidelijk. Uh, zie je dat terug in die in, in, ingekleurde kader? Um, je ziet het wel uh, voor een deel terug, maar dat blijkt toch ook wel een opmerking continuïteit te zijn met het districtstelsel. Dus waar het socialisten uh, onder de districtstelsel sterk waren, daar haalden ze in 1918 ook veel stemmen. Maar je ziet er dus wel iets van terug? Ja, je ziet er wel iets van terug, dat is zonder meer. Wat ja. zie je dan? Nou ja, dat, dat, dat het noorden bijvoorbeeld rood blijft, um, socialistisch en het zuiden uiteraard katholiek. Um, wat je wel ziet in 1918 is door het nieuwe stelsel dat er een enorme versplintering optreedt. Omdat nu iedereen kans heeft op een zetel. Dus iedereen die onder het districtstelsel moest samenwerken ging nu een eigen partijtje oprichten. Ja. Dus je ziet een enorme explosie aan partijen. En in 1918 zijn er dus ook heel veel partijen in de Tweede Kamer met maar één zetel. Ron de Jong van de Atlas verkiezingen op de kaart. Blijft u nog even zitten. Ik kom na het nieuws nog kort bij u terug met vragen van luisteraars. Zometeen nog kleine acteurs aan je bed tijdens een lange nacht op Oerol en Scheefone moet Er eindelijk een eind aan komen. D66 heeft een plan dat voor het Joop-debat wordt bewaard. En dat gebeurt na het nieuws met Dorald Megens. Dorold. Radio 1, het NOS-journaal. Geert Wilders noemt de vrijspraak op alle punten een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. Hij is door de rechtbank niet schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie van moslims. CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma heeft het over een goede uitspraak die bevestigt dat het maatschappelijk debat in Nederland gevoerd kan worden. De fractievoorzitter van de VVD Blok is blij dat de vrijheid van meningsuiting niet beperkt is. En premier Rutte noemde de, uit de vrijspraak prima nieuws voor Wilders. De baby van het twaalfjarige meisje dat was misbruikt door haar vader... is definitief toegewezen aan bureau jeugdzorg. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald. De vader is uit het ouderlijk gezag ontzet. Het vonnis betekent dat er voor het meisje en haar baby niets verandert. Ze woonden al samen bij een pleeggezin onder voogdij van bureau jeugdzorg. En dat blijft zo. Het meisje kreeg haar baby tijdens een schoolreisje. De Chinese dissidentenkunstenaar E.W.W. mag een jaar lang Peking niet verlaten. Hij werd gisteren vrijgelaten vanwege gezondheidsproblemen. En ook zou hij volgens de Chinese autoriteiten een bekentenis hebben afgelegd over belastingfraude. En in Afghanistan moeten tientallen parlementsleden hun zetel opgeven wegens verkiezingsfraude. Dat zegt een speciaal gerechtshof in Kabul dat de verkiezingsuitvragen van vorig jaar onderzocht. Tegenstanders van de Afghaanse president Karzai zeggen dat hij het hof gebruikt om de oppositie uit te schakelen. De oppositie kreeg veel stemmen bij de verkiezingen in september en raakt nu mogelijk zijn sterke positie in het parlement kwijt. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANDB verkeersinformatie: er staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij de Alfred Bunschoten 3 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag, bij Zoetenwouder-Rijndijk ook 3. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Alfred Beek en Duiven 3 kilometer en verderop bij Knopend Waterberg nog 4. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht en Knopend Gorkum 5 kilometer. Daar is de rechter dicht dichter zijn vrachtwagen stilgevallen. Op de A27 Breda Utrecht in beide richtingen bij Werkendam 2 kilometer. Tussen Maastricht en Vizé moeten internationale treinreizers rekening houden met meer dan een uur vertraging. Door een kapotte trein rijden daar geen treinen. Radio 1. De Met Felix Murders. Tot 12 uur nog. Bezoek van kleine acteurs in een stikdonkere nacht op Oerol. En met veel geld wonen in een goedkope woning, dat moet niet meer kunnen. Of er moet fors meer huur betaald worden. Daarover twisten de deelnemers aan het Joopdebat. Ik praat nog even door met historicus Ron de Jong. Hij is auteur van de net verschenen atlas Verkiezingen op de Kaart. Dat ziet er prachtig uit. Ik heb hem nog niet in mijn bezit gehad, maar ik heb een paar kaarten gezien. Meneer de Jong. Uh, nogmaals, u bent verbonden aan de kiesraad en dat wordt ook gesteld door Sandra van Sint-Fiet. Zij schrijft, er zitten nu een heleboel kleine partijtjes in de Tweede Kamer en het was moeilijk om een coalitie te vormen. U als historicus, verlangt u wel eens terug naar de tijd van voor 1918 van het districtenstelsel zoals nu nog in Groot-Brittannië? Nee, niet echt. Um, alhoewel er heel veel aantrekkelijke kanten aan zitten. Zoals net, wat ik net schetste, de betrokkenheid van de kiezers. Uh, maar het grote nadeel is natuurlijk dat heel veel uh, stromingen en partijen gewoon niet aan bod komen. En zeker niet het stelsel van Groot-Brittannië, waar in de eerste ronde de grootste partij meteen wint. Dus dan beperk je het hele stelsel tot twee, misschien drie partijen. En hoe komt het dat dat het bij ons dan niet het geval was? Nou, dat komt omdat we een herstemming hadden. We hadden een districtstelsel waarbij als de kandidaat in de eerste ronde niet de meerderheid van de stemmen behaalde, de absolute meerderheid dus, 50%, dan volgde er een herstemming tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen. Dus dan kon je in bepaalde gevallen toch een eigen kandidaat stellen en pas in de herstemming de nabijgelegen kandidaat gaan steunen. Voor de afgelopen verkiezingen bestaan die verkiezingskaarten natuurlijk al, digitaal, schrijft Helgen van Wijk. Maar die oude kaarten, waar hebben jullie die vandaan gehaald? Nou, sinds een jaar of twee is er een uh, site uh, van DANS, Data Archived uh, Net Netherlands Services. Um, en die, um, hebben, die, daar is het mogelijk om alle kaarten van Nederland vanaf 1812 tot 1997... Um, je data in te laden en eigen kaart te maken. En elk, elk jaar geeft dus aan hoe Nederland er in dat jaar uitzag. Zowel uh, qua dat, dat er dus nog geen Wieringen meer was... of dat de halen meer of niet was ingepolderd. En ook de toenmalige gemeentegrenzen. Dus je hebt gewoon eigenlijk die kaarten gepakt uit die database? Ja, die kun je, en daar kun je eigen data in, uh, in, invoeren. Dan komt er weliswaar een tamelijk standaardkaart uit. Dus dan moet je, uh, we hebben natuurlijk wel een vormgever gehad, maar is Slofus... Die, die heeft die kaart nog onder handen genomen. Daardoor zien ze er ook zo heel mooi uit nu. Maar, maar in principe is de standaard, uh, kun je een standaardkaart eruit halen. En uh, dan kun je mee naar de uitgever gaan. Dat is een dat enorme dat vooruitgang ten, uh, ten opzichte van het verleden. We moeten eens even kijken naar die oude kaart van die bodega. En we moeten ook eens even kijken hoe dat zit met het CDA. In de loop uh, van de afgelopen jaren. De teleurgang her en der in het zuiden. En... Ja, de veroverde gebieden in de Bijbelbelt, et cetera. Dat zijn ideeën van de auteurs, neem ik aan, hè? Uh, ja, ja. ja. Wij, de auteurs, Gerrit Voerman en Henk van der Kolk en ik dan. Uh, we hebben van tevoren uiteraard een, een opgesteld een lijst van onderwerpen... die we wilden behandelen. Maar ook gaandeweg kwamen we natuurlijk op dingen dat we dachten van... hé, dat moeten we toch eens even gaan uitzoeken. Zoals de kaart die ik net zei van dat we het CDA gingen vergelijken... tussen twee tijdstippen. Omdat ja. je dan beter in kaart kan brengen... Uh, wat je wil laten zien dan als je alleen een reeks kaarten geeft van, met uitslagen van elk jaar. Want dan moet je toch een beetje met een heel scherp oog die kaarten gaan zitten vergelijken. En dat is natuurlijk niet zo prettig. Het vervelende is natuurlijk dat als je kaarten wil, uitslagen wil vergelijken over een langere periode. Dat je natuurlijk te maken hebt met al die gemeentelijke herindelingen in de tussentijd. Ja, dat en dat is, dat is natuurlijk lastig. een belemmering. Want dat vergt nogal wat herrekenwerk. Dus... Historicus Rondejong, mede-auteur van de net verschenen Atlas, Verkiezingen op de kaart. Hartelijk dank. Dank u wel. Ja, Gids.fm. Overnachten in een bos midden op de Schelling terwijl je wordt begeleid door kinderen. Het is een van de meest tot de verbeelding sprekende voorstellingen op Oerol. Sweet Dreams van Alexandra Broeder. Sweet Dreams duurt de hele nacht van zonsondergang tot zonsopgang. En is alleen toegankelijk voor een volwassen publiek. En Jelma, jij was erbij. Ja. Maar ook weer niet helemaal. Want uh, wat er die nacht gebeurt... dat moet een beetje geheim blijven voor de mensen die het nog gaan meemaken. Uh, Alexandra Broeder wilde daar niets over vertellen. Maar uh, ja, ik, ik kom wel eventjes naar de plek waar het gespeeld uh, wordt. En uh, ik heb het ook gezien. Het is best wel een beetje een magisch gezicht. In een soort glooiend uh, dennenbos staan 50 veldbedden, of een beetje verspreid over, uh, over het, door het bos. Uh, en om half elf avonds dan komt het publiek... Uh, of nou ja, de deelnemers, het is maar net hoe je ze wil noemen... En die worden dan tot de volgende ochtend beziggehouden. Eh, Alexander Broeder vond het eh, wel goed dat ik bij die voorbereidingen was. Dus ik ging op een stille avond naar het Hornse Bos op de Schelling... waar Alexandra haar acteurs ontvangt en op de voorstelling van die nacht voorbereidt. We zijn hier te sterven op een avond. Ik draag die jonge kroost over. Ja, graag. En ik krijg een pappenkust, toch? Dat is gewoon de dochter van de artistiek directeur. Ja, man. Die ik ook. Joop Mulder. Dit gaan we even, iedere voorstelling doen we dat. En dat heet nood in uh, acteurs uh, vaktermen, zodat we hem kunnen verbeteren. Jesse, wacht anders maar even met dat jurkje. <laughs> nou, wat er gebeurt ga ik natuurlijk niet verklappen. Waarom, maar niet? Wat de... Waarom vertel je dat niet? Nou ja, omdat het er juist over gaat dat je je moet overgeven aan iets... waarvan je niet weet wat er gaat gebeuren. En dan ook nog eens in de nacht. Mm -hmm. Terwijl als ik nu ga vertellen wat er gebeurt, dan ga je daar als publiek op liggen wachten. Ja. Dan is het alsnog veilig. Wat ik in ieder geval weet, dat je met kinderen werkt. Ja. ja, dat sowieso, maar die mogen natuurlijk niet de hele nacht... in verband met de arbeidsinspectie. Mm -hmm. Dus die uh, hebben twee gedeeltes van de voorstelling. Die hebben het avond- en het ochtendritueel, uh, nemen zij voor hun rekening. Ja. Ja. En wat doen zij, zonder te verklappen? Nou, <laughs> nee, nee, nee, ik kan het inderdaad... Uh, maar voor mij zijn zij heel erg de poortwachters naar deze plek... Dus degene die deze plek beheren en die je er wegwijs in maken en je er doorheen gidsen, als het ware. Maar het is wel uitsluitend voor volwassenen. Dat ja. staat heel nadrukkelijk in ja. het programmaboekje. Ja, omdat het voor mij ook een voorstelling is die heel erg ging over controle loslaten. Of dat ik gewoon zelf merk dat ik dat als volwassene heel moeilijk vind. Wat voor invloed hebben kinderen daarop? Nou, ik merk wel, ik sprak bijvoorbeeld iemand die er eer gisteren was en die zei dat ze het heel moeilijk vond om zich eraan over te geven... en dat ze in dat bed lag en de hele tijd dacht... ze zei, ik ben me van alles in mijn hoofd aan het halen... maar in feite gebeurt er niks, doe ik het allemaal zelf. En ze zei, het feit dat het ook nog alleen maar kinderen zijn die er rondlopen... maakt het nog onheilspellender als volwassenen dat je denkt... maar wie waakt er dan over mij? Zijn dat dan echt deze kinderen en wat willen die? En dan wil ik nog iets zeggen. Als jullie de horloges en de telefoons afpakken... komt een extra tekstje bij. Ik krijg nu ineens het Blair Witch Project in mijn hoofd. ja. Ja, dat kan. Is het eng? Nou, ja, ook wel, maar het is niet letterlijk een horror dat we echt mensen aan het schrikken gaan maken. Er zitten natuurlijk wel bepaalde geluidseffecten in en de sfeer die er hangt, die is wel op de een of andere manier onheilspellend. Maar ik vind het spannender dat het voor iedereen verschillend kan zijn. Dus dat er inderdaad mensen zijn die de hele nacht wakker blijven... omdat ze zich van alles in hun hoofd gaan halen. Maar ik vind het ook mooi als er mensen zijn die na een half uur lekker in het bos slapen... en juist ook daarin een hele mooie ervaring hebben. Eer gisteren speelden jullie voor het eerst en jullie hadden echt een supermooie concentratie. Maar probeer ook diezelfde concentratie vanavond weer op te roepen. Want die mensen die betalen gewoon 30 euro voor een kaartje om dit te zien... Dus dat betekent dat jullie daar helemaal bij moeten zijn. Die mensen echt mee te nemen in jullie wereld. Dat je ze echt ziet. Ze echt aankijkt. Ze echt meeneemt. Ja? Als ik dan uh, probeer te slapen en ik heb bijvoorbeeld een, een televisieserie gezien... en dan ben ik een beetje mee in slaap gevallen of iets wat op de radio is... dat dat in mijn hoofd een beetje zich vermengt met mijn eigen leven. En als ik dan wakker word, halverwege de nacht om wat voor reden dan ook... dan weet ik even niet meer hoe het nu ook allemaal weer, weer zat. Ja. Is dat die trip die je zoekt? Ja, dat zoek ik eigenlijk. We werken natuurlijk heel veel met geluid en met licht. En wat ik eigenlijk hoop is dat je telkens ook wakker schiet en even niet meer weet waar je bent. Maar hij was iemand zijn bril vergeten uit de tas. Ja, ook heel bij mij ook. Bij mij zei iemand: uh, kruipen maar lekker bij. <lacht> oh, <lacht> dat heb je maar niet gedaan. <lacht> nee. Als je dat nou echt zegt. Ja, kruipen maar lekker bij. <lacht> Nummer 43. Ja, als het dan nog een keer gebeurt, moet je gewoon even naar een van ons toekomen. Oké, okay, is goed. Het is voor jou een hele heftige periode, want jij bent de hele nacht in ieder geval wakker. Ja. Je zit hier met een soort jetlag op dit ja, moment. Ja, ja. Voor me uit te kijken, ja. Maar het is ook een kick. Ik bedoel, ik loop hier ook s'nachts rond en dan denk ik, wat bizar dat we dit hebben gedaan met elkaar. Ja. En dat hier nu 50 mensen liggen... Ja. In een bos nachts. Oh ja, ik had ook nog iemand die had bij mij een nachtjapon, had die aangetrokken daar zo. <lacht> dus die had zo'n stuk jurk onder dus zijn jas uitsteken. Voor mij gaat het ook heel erg over een plek tussen die een beetje zo tussen het leven en de dood staat. Ik vind het een mooie fantasie dat je kunt bedenken dat dit misschien wel de plek is waar je ooit naartoe gaat als je doodgaat. Dat die er misschien wel zo uitziet met kinderen. In een bos. Oké, okay, dan ja. ga ik nu met haar lopen. Ja? Die fantasie heb ik erbij. Doei. Doei! Tot straks. Doei, tot ziens. Lekker spelen, Jesse. Ja. Schipper, mag ik overvaren? Ja of nee? Moet ik dat ook? Kindacteurs van regisseur Alexandra Broeder in haar voorstelling Sweet Dreams... Botten, er zijn maar 50 bedden. Dan is het snel uitverkocht, denk ik. Ja, en als je er op ooral niet meer bij kan... dan heb je eigenlijk ook nog een kans op het Over het ei festival in Amsterdam. Dat is in juli. En in augustus op het Dinkeldal-festival... in het oosten van het land. Daar kun je het ook nog proberen. Verslag even, Botten Jellema. Hartelijk dank. De Radio 1 Tour Top 100. Uw keuze uit de 100 beste Franse hits... Doe mee aan de samenstelling van de Tour Top 100. Zodat die platen van die Top 100 te beluisteren zijn de Tour ontwaakt. Tussen half negen en negen tijdens de Tour de France. In de proloog, ons eigen programma tussen elf en 12. In plaats van de gids.fm op Radio 1. En Radio Tour de France natuurlijk van 2 tot half zeven op deze zende. Denk bijvoorbeeld aan uh, Iles Saint-Cœur, Paris CV van Jacques Dutron.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 Les pistes vont se raser, les strip sont raviés Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués Il est 5 heures, Paris s'éveille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 Le sourire fait la froid au pied, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures.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 uur ochtends in Parijs. er is een heleboel bedrijvigheid, en Jacques Dutron flaneert daar doorheen en ziet al die dauwtrappers. En dat beschrijft hij uitgebreid in Il est saint cœur Paris CV. De Gids .fm Francisco van Jolen zit klaar. Want uh, als er nog geheimen zijn uitgelekt door toedoen van Wikileaks. weet hij dat als de beste. Francisco, is er nog wat te melden? Ja, natuurlijk, Felix, is er wat te melden. En uh, nog weer smeuige details, mogen we zeggen. Het zijn niet de dingen waarvan je zegt onmiddellijk. dat de, de wereld gaat, uh, zal nooit meer hetzelfde zijn. Maar uh, toch een paar dingen die je niet verwacht zou hebben. Ik noem er twee. Uh, paus Johannes Paulus II. En dan laat ik het verhaal eerst even anders vertellen. Tien jaar geleden, misschien kan je dat nog herinneren, werd er een koep gepleegd tegen de Venezolaanse president Hugo Chavez. Die werd afgezet, hij werd in de gevangenis gezet en hè, er was een volksopstand gaande. En dat was een rechtse volksopstand tegen. Chaves. En de katholieke kerk... die deed daar driftig aan mee. Want die was ook heel erg tegen Chaves. En dan zou je denken, nou, dat vindt het Vaticaan wel goed. Maar wat blijkt nu uit Wikileaks? Dat dat helemaal niet het geval is. Sterker nog... paus Johannes de Polis II heeft de Venezolaanse bischoppen opgeroepen... om zich daarvan afscheidig te houden. Zeggen, jongens, doe dat nou niet. Ga niet mee in die opstand. Zoek de dialoog. En dat hebben ze... niet gedaan. Dat vond ik wel weer opvallend. En het andere wat opviel... is in de jaren... Uh, uh, de, is, begin dit jaar is een, uh, uh, de Mexicaanse procureur-generaal is afgetreden. En dat is gebeurd, hij was eigenlijk een van de eerste slachtoffers van Wikileaks. Omdat er een Wikileaks-kabel uh, uitlekte... waarin stond dat de Verenigde Staten nogal onaangenaam verrast was... door zijn benoeming als uh, procureur-generaal in, in Mexico. Een land dat verscheurd wordt door een drugsoorlog. En nu wordt duidelijk wat ze daar nou mee, precies mee bedoelden. Want... Uh, de Amerikanen zeiden van die Chavez, Die werkt samen met de drugsbendes. En dat is de reden dat hij nooit tot procureur-generaal benoemd had moeten worden. En dat ze er zo door verrast waren. En uh, nou, dat is nu ook naar buiten gekomen. Dankzij Wikileaks ah. weten we dat weer allemaal. Felix, dank je. Tijd voor het de Joop Debat. Met grote regelmaat debatteren we in de gids.fm over een artikel op de opiniesite joop.nl. Francisco, waar gaan we het over hebben? Ja, over doorstroming en scheefwonen. Dat zijn toch de mooie woorden, zeg maar dubbele woordwaarden. Want D66 wil dat mensen die in een te goedkope huurwoning wonen... dat is het scheef wonen, zeg maar, verplicht worden om door te stromen. Nou, de Woonbond, die zegt nee, die maatregelen die jullie voorstellen... die is veel te drastisch. En Kees Verhoeven, die is van D66. En Ronald Paping van, is de directeur van de Woonbond. En die schreef er een stuk over op Joop. Kees Verhoeven is Tweede Kamerlid van D66 inderdaad. Hij zit in de mediatoren in Den Haag. Goedemorgen meneer Verhoeven. Goedemorgen. U wilt met sociale huurders een extra contract afsluiten. Wat staat daarin dan? Daar staat in dat uh, als je in een stad woont met een lange wachtlijst en je hebt een uh, inmiddels flink gestegen inkomen, dat je dan uh, de keuze krijgt of uh, dat je doorstroomt naar een woning, uh, de private huur of koop. En dat als dat niet kan vanwege de krapte op de woningmarkt... dat je dan meer huur gaat betalen. Met als doel dat de woningcorporaties weer meer inkomen krijgen... om uh, huizen te bouwen voor de mensen die echt uh, een sociale huurwoning nodig hebben. En dat zijn die mensen die op die wachtlijsten staan. Dus we willen zorgen dat mensen op de wachtlijst naar een woning kunnen. Verhuizen dus binnen de stad of flink meer gaan betalen. Hoeveel meer? Nou ja, wij denken aan, aan, aan zoveel mogelijk marktconforme huur. Wij denken dat mensen die dat kunnen dat die de werkelijke waarde voor hun woning zoveel moeten betalen... omdat anders uh, de woningmarkt uiteindelijk onbetaalbaar is. En dat is nou juist een van de redenen dat er, dat er zoveel wachtlijsten zijn... omdat corporaties geen geld meer hebben om woningen bij te bouwen... wat heel hard nodig is. Dus wij hopen dat de mensen die dat kunnen... een bijdrage leveren aan de woningmarkt... zodat de mensen die dat niet kunnen kans op een woning houden directeur van de Woonbond Ronald Paping zit in Studio De Smet in Amsterdam. Meneer Paping, goedemorgen. Wat is uw grootste bezwaar tegen het plan van D66 eigenlijk? Ja, laat ik positief uh, beginnen. <laughs> Mooi. Uh, het is natuurlijk goed dat D66 nadenkt over uh, de woningmarkt en uh, ook over de huurmarkt. Uh, maar deze aanpak is echt uh, onverstandig. Maar wat ik vooral ook vind is onrechtvaardig. Uh, het gaat hier om middengroepen. Mensen met een inkomen boven de 33.000 euro bruto. Dus je praat over netto inkomens in de buurt van de 2000 euro. En die mensen die hebben per al per maand. Uh, die mensen hebben al heel hoge woonlasten. Uh, maar bovendien betalen ze overal aan mee. Ze betalen mee aan de huurtoeslag, meer dan 2 miljard. Ze betalen mee aan de hypotheekrenteaftrek. Uh, en ze hebben nergens uh, recht op. En ze worden wel geconfronteerd met een hoog prijsniveau. Want uh, de heer Verhoeven weet ook dat door die hypotheekrente aftrek de vraagstimulering, dat leidt alleen maar tot hogere prijzen, ja. hogere waswaarden. En die worden weer vertaald in die hogere markthuren die meneer ja, Verhoeven wil vragen. Ik sleept er echt van alles bij, maar de argumenten uh, van, van, van Verhoeven die zijn eigenlijk... Uh, het meest grote argument waar u tegenaan schopt is die grens van 33.000 euro. Die ligt volgens u te laag? Die ligt te laag. Maar ik vind het ook niet verstandig om inkomenspolitiek te vermengen met huurbeleid. dat, leidt... dat doen we niet. Dat doen we niet. Uh, ik, ik, ik voelde hem eigenlijk al aankomen als ik eerlijk ben. Kijk, inkomenspolitiek is nou eenmaal een onderdeel van de woningmarkt. Want iedereen die uh, niet zoveel geld verdient, die krijgt de mogelijkheid om toch in een woning te wonen. Omdat de corporaties goedkopere woningen bouwen dan de private markt doet. Dus dat is prima, dat vinden wij een goede zaak. Mensen die wat minder verdienen moeten ook kunnen wonen, zonder meer. Alleen er zijn heel veel mensen die inmiddels veel meer zijn gaan verdienen... en die nog steeds in zo'n goedkope woning wonen. En die blokkeren daarom... De woningen voor de mensen die ze echt nodig hebben. En die staan maar op die wachtlijsten. En wij willen die wachtlijsten aanpakken. En ik snap heel goed de, dat de heer Paping nu begint over de groepen die misschien rond die inkomensgrens zitten. En dat is een begrijpelijk probleem. Daar heeft hij ook gelijk in. Maar ik vind het zo jammer dat de Woonmond steeds uh, net doet alsof er geen lange wachtlijsten zijn. En uh, net doet alsof er geen mensen zijn met een hoog inkomen in een goedkope woning. En laten we dat probleem nou ook eens een keer gaan aanpakken. Nee. Ik hoop daar toch wat meer uh, een handreiking van u is. Zijn er geen lange wachtlijsten, meneer Paping? Er zijn, er zijn lange wachtlijsten. Uh, en zitten mensen als... met een hoog inkomen in een heel goedkope woning? Ja, maar we daar hebben wij ook ons eigen alternatief voor. Daar zou ik ook graag met Verhoeven van D66 over willen praten. Wij hebben gezegd... er zijn een aantal mensen die in sociale huurwoningen wonen... die wonen te gekoep in relatie tot de kwaliteit. En zorg voor die mensen nou dat je de prijs, de huur, wat meer verhoogt. Maar dan hou je de relatie tussen de huurprijs en wat je ervoor krijgt. Maar hoe doe je dat dan? Hoe, welk instrument gebruikt u dan? Wij noemen dat de zogenaamde huursombenadering. Dan zeg je bij de corporaties mogen de huursom... de huursom mag maar stijgen met 1% boven de inflatie. Maar dan... Uh, ga je met name de goedkope woningen wat duurder maken en de duurdere woningen wat goedkoper en de extra opbrengsten? hebben wij als Wormel nog steeds gezegd... want het is iets meer dan het inflatievolte huurbeleid. Die willen we ook juist gebruiken om te investeren in de woningmarkt. In nieuw, nieuwbouw en het voorkomen van, van wachtlijsten of het verminderen van, van wachtlijsten. En wat bedoelt u met goedkope woningen? Zijn dat echt goedkope woningen of zijn dat mensen die veel verdienen... en een eigenlijk relatief gezien een te goedkope huurwoning wonen? Dat zijn mensen die bijvoorbeeld al lang in een huurwoning... Zijn het mensen of zijn het woningen? Dat zijn woningen met een huurprijs die laag is... omdat mensen er al lang zitten. En die hebben bijvoorbeeld een prijs die op 50% zit... bijvoorbeeld van wat je maximaal zou mogen vragen. En dan zeggen wij van... die woningen, die zijn eigenlijk relatief goedkoop... ten opzichte van wat je ervoor krijgt. Laat die woningen dan in huurprijs stijgen. Dus die mensen moeten dan ook... en die zijn mensen en woningen wat dat betreft één... maar die moeten dan ook wat meer gaan betalen. Ik, ik vind het... Uh... Als ik eerlijk ben, vind ik het idee van de woonbond uh, wel sympathiek klinkt, maar het is heel ingewikkeld. En wij willen het eigenlijk veel simpeler maken. Wij willen eigenlijk zeggen dat iedereen die dat kan in Nederland zoveel mogelijk de werkelijke waarde voor zijn huis betaalt. En er zijn gewoon een hele hoop mensen die een stuk meer huur zouden kunnen betalen, namelijk de werkelijke waarde. Het gaat ons niet om dat mensen meer huur moeten betalen. Het gaat erom dat mensen de werkelijke waarde voor hun woning betalen, omdat het ja. systeem anders onbetaalbaar wordt. Dus maar, maar, maar, daar kijken we naar. En uh, het is natuurlijk echt een probleem. Nederland heeft het meest sociale huurwoningen van de hele wereld. 2,4 uh, miljoen huizen zijn van corporaties. Die zijn allemaal bedoeld voor mensen met lagere inkomens. En nog zijn de lange wachtlijsten. Het, het, het systeem klopt gewoon niet meer. Uh, er wordt een grote groep uh, zeg maar in de wachtkamer gezet... Ten, uh, ten, uh, door een andere groep die lekker aan het profiteren is. Iedereen mag in een kleine woning wonen. Iedereen mag dat doen, maar niet op kosten van de overheid. Want de kosten van de overheid die moeten gemaakt worden... voor de mensen die dat nodig ja. hebben. Zo ja, simpel moet Verhoeven. het wat mij betreft zijn. Ja, maar meneer Verhoeven, ten eerste... Uh, waar staat die subsidie op de rijksbegroting waar u het steeds over hebt, die miljarden subsidies dat is één. Twee, en dat heb ik al eerder met u over gediscussieerd, als je de woningmarkt aanpakt moet je de integraal naar kijken want op dit ja. moment is die volstrekt verstoord en dat betekent dat, dat wat u noemt de werkelijke waarde een veel te hoge waarde is. Nou dat ben ik ook met u eens hoor, want we hebben ook voorstellen gedaan gisteren nog om uh, ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld de afstand tussen huurwoningen en koopwoningen, dat die kleiner wordt. We willen de overdragsbelasting willen wij graag afschaffen zodat mensen die nu in een huurhuis zitten ook een keer een huis kunnen gaan kopen en we willen ook de hypotheekrente aftrek, willen we op een andere manier organiseren, zodat de hypotheken worden afgelost en er niet meer van die uh, zeebellen in de woningmarkt zijn, waardoor die prijzen ineens heel erg uh, hoog we zijn. Dus... Maar er wordt al enige toenadering gezocht. Nou, rondomt. toenadering. Wij zijn uh, altijd voor een integrale aanpak van de woningmarkt geweest. Precies. Dat zijn we gisteren, dat zijn we vandaag en dat zijn we morgen nog. Nee, maar laten we dan met elkaar constateren, meneer Verhoeven, dat u dit voorstel wat u nu doet, niet geïsoleerd kunt doen nee. met aanpassingen voor de koop, van de koopmarkt. Dus en... het moet echt integraal uh, bekeken worden. Dat, dat is één. En twee zou ik u echt willen uitnodigen om met ons met die want die is niet zo ingewikkeld. Die hebben we een jaar of zes, zeven geleden ook in Nederland gehad. Om daar eens met ons over te, te praten. Ja, dus nou, dat gaat u beide doen met, uh, met uh, uw ja. beide welnemen. Wil ik de discussie nu bij Zonder eindigen. meer, dat gaan we doen. Oké, okay, graag. Dank u wel. Kees Verhoeven gaat bij Ronald Paping op bezoek. Kamerlid van D66 op bezoek bij de directeur van de Bovenbond. Hartelijk dank voor deze discussie. Graag. graag gedaan. Wat is er nog de moeite waard op televisie vanavond? Nee? Het is niet de tweede keer dat onderzoeker Bruce Perry de Amazone afzakt... en op zijn eigen onverbloemde wijze laat zien wat hij daar tegenkomt. Het is een herhaling van die prachtige reis. Vanavond begint Perry's tocht bij de bron van de Amazone in de hoge Andes van Peru. Daar leeft hij een tijdje bij een familie alpacaherders op ruim 5000 meter hoogte. Voor degenen die er maar niet genoeg van krijgen van Perry, om kwart over negen op canvas. En is er verder nog vervuild, vereenzaamd en verwaarloosd een prachtige documentaire van Hans Polak om 11 uur op Nederland 2. Jurgen van den Berg zo meteen met lunch. De boodschappen krijgen eens de schuld. Veelings gisteren werd onderzoeksjournalist Brenno de Winter... door de politie verhoord omdat hij begin dit jaar... met eenvoudige middelen aantoonde dat de OV-chipkaart niet deugt. Daar gaan we over praten. En de stelling straks in stand.nl... de rechtszaak tegen Geert Wilders is nuttig geweest. Wat kan die dan toch snel, hè? Dank je wel. Surf naar de gids.fm. En ik ben er morgen weer. Dag. De Radio 1 Tour Top 100. <tied>